Afgesproken is dat Duitsland drie van de 99 zetels inlevert. Twaalf kleinere landen, waaronder België, verliezen één zetel. Duitsland blijft met 26 zetels, 96 zetels... wel hofleverancier van het Europees Parlement. Transport en Logistiek Nederland wil dat vrachtwagens... die nu als gevolg van de hevige sneeuwval vaststaan in Frankrijk... en vrachtwagens die nog vanuit Nederland moeten gaan rijden... het komend weekend door Frankrijk mogen rijden... Normaal zijn de wegen in Frankrijk in het weekend verboden voor vrachtverkeer. Voorzitter Sakkers van TLN vindt dat de Franse regering dit weekend het verbod voor het internationaal transport moet opschorten. Ik denk dat het een hele sterke zou zijn van de Franse overheid eh, als ze zouden besluiten om het komend weekend wel vrachtverkeer wordt toegelaten zodat het beleverd kan worden. En we zo min mogelijk economische schade hebben en consumenten ook hun spulletjes krijgen. In Saudi-Arabië zijn zeven mannen onthoofd. Ze hadden de doodstraf gekregen voor een serie roofovervallen. Tegen de doodvonnissen was internationaal veel protest... omdat de voordeelden nog minderjarig waren toen ze de overvallen pleegden. Ook zouden ze geen eerlijk proces hebben gekregen. Human Rights Watch had koning Abdullah opgeroepen... de doodvonnissen niet door te laten gaan en de zaak opnieuw te bekijken. Dat gebeurde ook, maar een rechter besloot toch... dat de mannen moesten worden geëxecuteerd. De Belastingdienst heeft in Limburg vorig jaar ruim anderhalf miljoen euro teruggevorderd van zogenoemde patsers. De Limburger schrijft hierover op basis van het jaarverslag van het regionaal informatie- en expertisecentrum. Patsers zijn vaak criminelen die dure auto's en kettingen bezitten, terwijl ze meestal geen baan hebben. Ze worden ook wel omschreven als mensen met een onverklaarbaar vermogen. Naast de 1,5 miljoen euro is er ook nog bijna 12.000 euro aan huurtoeslag ingevorderd. Ook andere politieregio's maken werk van de Patseraanpak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele sneeuwbuien. Het is 2 tot 5 graden. Morgen verandert er weinig.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag hier aan tafel, Martin Siemek. Hij zet een bijzondere carrière stap, hij wordt cabaretier... Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat eigenlijk moeilijk, maken? Ja, euh, ik denk altijd s middags dat dat niet moeilijk is. En na de voorstelling denk ik, wat is dat toch moeilijk? We gaan het er zo over hebben. En we gaan ook praten met Martin van Pernis. Hij is voorzitter van het adviespunt Klokkenluiders... dat bijna een half jaar geleden van start gaat, ging. En vandaag presenteert het over de eerste ervaringen met Klokkenluiders. En ook nog bij ons Ethica uh, Guilaine van Tiel. En ook nog bij ons is Justine Pardoen van Ouders Online. Martin van Pernis, goedemiddag. Goedemiddag. U zit in de studio in Den Haag. U bent sinds een half jaar voorzitter van het adviespunt klokkenluiders. En vanmiddag een overzicht van wat u dat half jaar heeft gedaan. Ja, hoeveel mensen zijn er bij u geweest dat afgelopen half jaar? Nou, zoals u al zei, we zijn uh, zo'n drie jaar geleden begonnen met de voorbereidingen. En op 1 oktober de lucht ingegaan met dat adviespunt. En vanaf dat moment tot eind december, dus de periode van het jaarverslag, hebben zich 105 mensen bij ons uh, gemeld. 105. En wat, is dat net zoveel als u had verwacht? Of zijn het er meer? Nou, het is altijd moeilijk om daar een voorspelling naar te doen... omdat we met een nieuw adviespunt begonnen zijn. Dus dat is altijd maar een gok die je maakt. We hebben gelukkig wel wat ervaring uit Engeland kunnen halen... waar ze al wat langer met dit soort uh, organisaties in de gang zijn... Maar ik moet zeggen, wat ons verbaasd heeft... we hadden verwacht in het begin wat meer toeloop te hebben als in de laatste maand. Maar als we nu ook we kunnen het dus ook wel terugzien op de eerste twee maanden van 2013... dan zitten we toch op een gemiddelde van boven de 30. En dat houdt dus kennelijk aan. Ja, nou heet u niet een meldpunt. dus Het is niet zo dat mensen iets melden bij u, maar adviespunt. Wat, wat, wat doet u dan precies? Ja, nou dat is heel belangrijk wat u zegt. Uh, wij... De klokkenluiders melden zich bij ons. U moet zich voorstellen, een klokkenluider die ziet in zijn bedrijf of zijn organisatie... is die getuige van iets waarvan hij vindt dat dat toch een misstand is. Hè? Een, zeg maar, toch een maatschappelijke misstand. Dan zie je vaak dat dat soort problemen heel lang vastgehouden worden. Daar ontstaat frustratie. Hij legt het bij de verkeerde mensen neer op de verkeerde manier. Dus de bedoeling is dat zo'n klokkenluider zich heel vroegtijdig bij ons meldt. Hij gaat met onze juristen samen zitten, die daar speciaal op getraind zijn. En dan proberen we de feitelijkheid op een goede manier op papier te brengen. Evidentie, dus bewijsstukken eronder te leggen. En we adviseren dan de klokkenluider hoe hij het best met zo'n melding om kan gaan. En dat is natuurlijk in eerste instantie altijd naar zijn eigen werkgever of naar de instantie waar die werkt. Want uiteindelijk moet daar de zaak opgelost worden. Ja. En, en dan kan het dus denk ik ook voorkomen... dat er mensen bij u komen waar, waar u tegen moet zeggen... Dit, er is niks aan de hand. Of het zit in uw hoofd of in ieder geval... er is hier geen zaak. Gebeurt ja, dat vaak? Ja, nee, dat gebeurt inderdaad. Over het algemeen proberen wij de klokkenluider er zelf toe te brengen... om vast te stellen dat het inderdaad geen sociale misstand is. Misschien is het een arbeidsconflict of wat anders. En dat blijkt ook wel, want als je ziet van die 105 zaken... als we daar toch even de echte advieszaken uithalen... want er zijn ook mensen die alleen maar informatie vragen... dan houden we er 73 over. En daarvan hebben we dan wat je echt zou kunnen kwalificeren als een mogelijke klokkenmelding zijn het er ongeveer zo'n 30. En we hebben dat van de helft daarvan ook echt al serieus vastgesteld. Dus daar zijn we volop mee aan het werk. Ja. En met de andere helft zijn we nog volop aan het werk. Oké, okay, dus er blijft uiteindelijk zo'n 20 misschien over... van wat uiteindelijk een echte klokkenluiderszaak blijkt ja, te zijn. Het zal wellicht iets hoger liggen, maar in die buurt zit het. Ja. Is het een bepaald soort mensen dat zich bij u meldt? Ja, dat is ook leuk. We hebben dat natuurlijk zorgvuldig bijgehouden. Want daar waren we ook wel benieuwd naar. We zien dat de leeftijd zo tussen de 40 en 60 ligt. En uh, opvallend misschien toch ook dat het uh, hbo of hoger onderwijs genoten heeft. Oh, hoe verklaart u dat? Ja, niet goed verklaard. Toch mensen die uh, eigenlijk wel heel veel inzicht hebben in de bedrijfsvoering. Dus heel snel ook op, op misstanden komen. Die betreffen soms financiële uh, verslaggeving, financiële omgang. Uh, betreft ook soms veiligheidsthema's. En er zijn toch mensen, en dat zien we toch ook wel... Die, die echt heel serieus naar dit soort zaken gekeken hebben. En bij ons ook in staat zijn om de echt... echt goede informatie over te leveren wat er echt mis is. Ja, dus je moet een bepaald abstractieniveau hebben... om, om zoiets te kunnen constateren, is nou, dat het? Wat ons betreft niet, maar dit is een gevolg. Iedereen is bij ons welkom, dus ook op andere niveaus. Maar dit is even de waarneming die wij in de eerste drie maanden gedaan hebben. Ja. Iets, iets rijpere mensen. Blijkbaar, die ook dus, van en rol houden. Kennelijk, ja. Want die ja hadden... het, kan, het kan ook te maken hebben met het feit dat, dat er misschien op bepaalde niveaus... toch wat angst is om, uh, om hiermee om te gaan. Of wat meer angst voor de, voor de arbeidsplaats. Uh, dat, dat is niet juist. We proberen ook juist te promoten dat de mensen zo snel mogelijk bij ons komen... om te voorkomen dat er escalatie komt. Uh, en het is ook de vraag, kijk, het is nog maar een korte periode... de statistiek bedrijven over drie maanden is een beetje gevaarlijk... Mm -hmm. maar we zien toch een tendens. En dit is in ieder geval de waarneming in de eerste drie maanden. Ja, we hebben inderdaad natuurlijk klokkenluiders uit het verleden... waar het niet altijd goed mee afliep. Bijvoorbeeld, misschien wel de bekendste klokkenluider, Ad Bos... die de bouwfraude onthulde. Ja. De camper staat er nog steeds. Het was jarenlang het toevluchtsoord van klokkeluider Ab Bors en zijn vrouw Joker. Jarenlang heb ik de blaren op mijn tong moeten praten... om enigszins geloofwaardig over te komen. Hij gaat nu de klokken luiden. Alles verloren ze in de strijd tegen fraude in de bouwwereld. Op een vreemde manier voelde ik me opgelucht. En uiteindelijk werden voor 660 miljoen euro aan boetes opgelegd, aan bouwbedrijven. En enkele van hen werden veroordeeld. Ja, dat, die beelden hebben we allemaal nog op ons netvlies, meneer Van Pernis van Adbos bos die dan in zo'n camper terecht kwam. Bent u opgericht om dit te voorkomen? Nou, uiteindelijk wel. Het is een duidelijke stap geweest van de twee ministeries, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken, om te voorkomen dat we dit soort geëscaleerde toestanden krijgen. Want laten we het eerlijk over zijn, dit is natuurlijk niet goed afgelopen voor de mensen, maar ook niet voor uiteindelijk de melding die ze gedaan hebben. Eh, het is de bedoeling dat als er dus zaken waargenomen worden door werknemers, eh, dat die ook zo snel mogelijk Opgelost worden zonder dat dat schade toebrengt aan degene die ze melden. Ja, want u zegt heel vaak zo snel mogelijk. Is het zo dat mensen vaak veel te lang wachten met dit soort dingen? Ja, dat zien we wel. Dus, dus mensen waar het, waar het We hebben heel veel van de, van de traditionele gevallen ook bestudeerd in onze voorbereidingsfase. En dan zie je dat er heel lang gewacht is met uiteindelijk het doen van de melding. En dat die heel vaak op het verkeerde adres neergelegd wordt. Er wordt vaak bij collega's neergelegd, wordt vaak bij directe bazen neergelegd. Terwijl toch, zeker bij grote, bij grote organisaties zie je dat er complianceafdelingen zijn, vertrouwenspersonen. Eh, soms ook veel te laat bij een directie neergelegd of bij een raad van commissarissen of bij een raad van toezicht. Dus er is vaak te lang gewacht eh, om te melden. En het tweede punt wat je ziet is dat er vaak heel veel emotie daardoor ontstaan is. Mensen raken gefrustreerd en zijn er ook niet helemaal meer in staat om de melding op de juiste manier neer te leggen... waardoor dat weer tot verkeerde conclusies leidt. Ja, want als ik er van buiten naar kijk, uh, ik ken die zaken dan niet allemaal goed... maar ik krijg toch altijd het idee inderdaad, dat het om uh, vrij emotionele mensen gaat... die op een gegeven moment geheel in beslag genomen worden door, door zo'n kwestie. Kunt u daar dan nog doorheen dringen als adviespunt? Ja, nou ja, het begint natuurlijk nooit met die emotie. Het begint dat de mensen gewoon een waarneming doen waarvan ze denken... dit kan niet goed zijn, hè? wat voor term wat ook betreft. Nou, dus het is van voordeel als ze zo snel mogelijk bij ons zijn... Is er toch al een poosje onderweg, dan zien we wel dat de gesprekken die ze met onze adviseurs hebben, die daar speciaal voor getraind zijn, en dan moet u echt aan gesprekken denken die zo'n 2, 2,5 uur duren, dat wij toch in staat zijn om die emotie die dan al ontstaan is eruit te halen en samen met de klokkenluider uh, de boel op een juiste manier te formuleren. Uh, wat duidelijk is dat de klokkenluider ook zelf aan de bal blijft, hè? dus wij gaan het niet voor hem doen. Hij gaat zelf door met zijn, uh, met zijn melding. Dat is ook heel goed voor zijn vertrouwen. Maar we helpen hem daar enorm bij en monitoren wat er gebeurt. Ja. Toen u werd opgericht, toen was er kritiek van Pieter van Vollenhoven. Hij vond het een bezwaar dat u de meldingen niet zelf onderzoekt... maar alleen doorverwijst. Hoe, hoe kijkt u terug op die kritiek? En is, heeft, heeft hij daar gelijk in gekregen? Ja, nou, ik vind dat hij daar niet helemaal gelijk in heeft. Uh, wat wij doen is uh, nadrukkelijk advies geven aan de klokkenluider. We heetten ook advies.klokkenluiders. En dus niet klokkenluiden. Achter ons, dus daar waar een werknemer de melding met hulp van ons neergelegd heeft bij zijn werkgever... en er wordt niet gereageerd, zal uiteindelijk bij een meldpunt terecht moeten komen. Daar moet u over zijn verscheidenheid... Van bedenken, dat zijn inspecties voor de volksgezondheid, inspecties voor de veiligheid. Wij hebben dus een, een optelling gemaakt en er zijn zo'n 45 van dit soort meldpunten. En dat loopt van de Nederlandse bank tot justitie, tot noemt u maar op. Dus daar heb je wel hulp bij nodig? Ja, daar heb je hulp bij nodig. Al was het alleen maar om te vinden bij welk meldpunt je zou moeten zijn. Kijk, wat van volhoofd voor pleiten is dat er meer eenheid in die meldpunten komt. Nou, ik zal de laatste zijn om niet te zeggen dat er wat gesaneerd kan worden. Maar om daar één meldpunt van te maken, denk ik... zoals wij naar de diversiteit kijken van die meldpunten... dat dat toch wel een hele stap is. Ja, wat is het grootste succes van het afgelopen half jaar? Het grootste succes is denk ik dat we zien dat, dat de klokkenluiders blijven komen. En eigenlijk in toenemende mate. Want als je toch even de oude gevallen eruit haalt... die zich onmiddellijk in oktober gemeld hebben... Ja, dan zien we dat we nu een continue stroom hebben. En dan is het toch zo dat als je dus meer dan 30 per maand hebt... in een continue stroom, dat er nogal wat aan de hand is. Ons doel zou uiteindelijk moeten zijn dat er helemaal geen klokkenluider erover blijft... maar dat een bedrijf en een medewerker gewoon in staat zijn... op een goede manier te communiceren over waargenomen misstanden. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Beek en Elsbet Gutteker my home And I was born a thousand yards from the cyclone Every time I turn and look around I realize how much I love this rollercoaster town New York's the place Where everybody's here from the human race Where they lift you up when you're feeling down That's why I love this rollercoaster town Going back to Brooklyn See my old friend All the way back Through the streets of Gravesland Get up on the subway A cyclone And every time I turn and look around I realize how much I love this rollercoaster town Good God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 Annuncio Wie zou er paus worden als u het voor het zeggen had? Abemus Papam. Dit is de dag, conclave. Bekende Nederlanders over hun ideale paus. Ik ben Jan Siebelink, ik ben schrijver. Ik ben hervormd. Ik heb al heel erg moeite met de praal en schittering van het Vaticaan. Ik vind dat die nieuwe paus, die moet eenvoudig leven. Een soort Franciscus van Assisi met een bruine pij met uh, blote voeten in zijn sandalen, En hij moet uh, zijn waar de mens behoeftig is, uh, geschonden is. Want daar zul je ook uh, God aantreffen. Een katholiek die in staat is tot zo'n revolt als het ware. Ik denk dat Antoine Bordaar daar zoveel voor stem. Hij is van lector in Leiden uh, priester geworden. Dus hij kan ook helemaal teruggaan tot de aarde en een, en een Franciscus worden, ja. Paus Antoine Baudin zal de eerste dag bijna als een profeet zijn kleren moeten verschuren... en zijn bruine pij aantrekken en een wit koord omslaan... en zal zich begeven naar zijn eenvoudige woning aan de Tiber. En van daaruit zal hij een begin maken met het uitdragen van zijn boodschap van liefde en compassie met de wereld. Antoine Baudaar is dus de ideale pauze van Jan Sibelik. Tenminste, als hij bereid is om in alle eenvoud als een Franciscus van Assisi te leven. Zolang er nog geen pauze is, blijven wij in conclave. Op onze website kunt u alle bijdragen terugluisteren. Www.dittisdag.nu. Wij gaan praten met uh, Martin Siemek, want die maakt een opmerkelijke carrière switch. Hij wordt cabaretier. Um, Smiddags gaat dat wel, s'avonds is het een stuk lastiger, vertelde die net. Aanstaande zaterdag gaat je voorstelling in première. Hoe groot is de spanning? Um, ja, ook voor vanavond al. Want ik speel vanavond en morgenavond in Hoofddorp. Uh, zaterdag ben ik in Den Haag. In, uh, in uh, wacht in, hoe heet dat? Weet je dat? Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar we zoeken uh, dat voor je na. Nee, weet wacht even, even, wacht even, dat zou ik moeten weten. <laughs> dat is toch wel erg dat ik het nog niet weet. Dan weet je ook dat ik nog niet mee bezig ben. Want nee. Dat is een derde wedstrijd pas. Vanavond is een andere wedstrijd, kwalificatiewedstrijd. Morgen een andere kwalificatiewedstrijd. En zaterdag ja. gaat het gebeuren. Dan hoor je uh, klaar te zijn met de voorstelling. Nou, dat is bij mij altijd groot probleem. Uh, want uh, eigenlijk voorstelling uh, ontstaat waar de mensen zijn, in de zaal, met mensen, daar ons daar de voorstelling. En zeker dit jaar, want uh, ja, uh, ik heb al negen try-outs gehad in najaar... en die gingen aardig, dus ik dacht dat ik de lijn heb. Maar toen, maand geleden ongeveer, vijf weken geleden... ging ik heel slecht lopen, plotseling. Ik heb een probleem met mijn heup. Ja. En ik moet geopereerd worden, dat zeiden ze ook, maar ik, ik zei dat kan niet, want ik heb voorstellingen. En heb ik alles omgegooid en nu speel ik iemand die uh, uh, reden heeft om zo te lopen. Dus één ding uh, vindt het publiek goed, al zouden ze voorstelling niet goed vinden, dat ze zeggen, goh, maar dat, spe dat speelt hij fantastisch. <lacht> <op."> ja, ja. <laughs> het is zaterdag een diligentia trouwens. Ja, die we is uitgevogeld. Ja, ja, ja. Um, waarom wil je het? Uh, nou, dat, um, dat heeft eigenlijk uh, uh, meerdere redenen. Uh, ten eerste uh, hebben we theater in ons bloed, in ons familie. Dat betekent... Uh, mijn broer was een uh, befaamde cabaretier in Tsjechië. Misschien überhaupt de beste in de uh, tweede helft van uh, vorige eeuw. Ja, echt groot? Ja, heel groot. Ja. Ja. Zo, zo te, je, het, ik wil hem niet vergelijken met Joep of, of met Freik, omdat... Uh, zijn humor was heel anders. En, maar qua grootte, zeker zo uh, groot. zo nou een stukje van luisteren? Ja, dat vind ik fijn. Ja, is een beetje droog. je Sim? het. Ja, Kijk, aan Nou, aan Wat Ja, wat zegt hij? Nee, nou, dit is, een, dit is van zijn laatste uh, serie programma's... die heeft hij gedaan in, uh, in uh, zeg maar laatste acht jaar van zijn leven samen met een, met een, uh, met hele goede politieke journalisten. En zijn uh, programma's heette bijvoorbeeld. Met politici dans ik niet en dat soort dingen. En zij uh, namen de uh, politiek door. Dus zij was een hele goede journaliste. En hij was iemand die commentaar leverde op uh, waar ze het over had. En sa samen maakten ze die samen, voorstelling? Samen maakten ze die voorstelling. Dat wil zeggen, zij werkte hard. En mijn, mijn, mijn, mijn broer, met zijn talent om te improviseren, heeft eigenlijk uh, ja. uh, geoogst de lach. Ja. Ja. Ja. Uh, is hij veel ouder dan jij? Uh, hij is acht jaar ouder, maar hij is er helaas niet meer. Maar was, was het jouw voorbeeld als broer? Kijk je uh, tegen hem op? Uh, ja, ik heb twee broers. En uh, allebei waren ze een voorbeeld. Uh, de, de oudste die nog leeft, gelukkig, Die was uh, in sport mijn voorbeeld. Okay. Die, die als uh, kleine jongen had hij een soort moeilijke. Um, kon hij moeilijk bewegen. Dat heet polio, geloof ik. Ja. En dat heeft die en hij overwonnen. Hij was fantastisch in alle sporten. En nog vandaag. Hij, ja, hij is veel fitter dan ik. Ja. En, maar dat en... heb je nagedaan, nou want jij bent tennisleraar geweest. Dus die heb je gehad, ja, zou ja, ja, ja, dat heb ik. Zeg maar, die, die, nou, niet, dat was niet concurrentie met hem. Want ik heb me veel meer geconcentreerd op één sport. Ja, ja. Uh, en die andere, uh, die, die was mijn... Mm, ja, voorbeeld, dat is heel... Uh, moeilijk te zeggen, hij uh, uh, hey, was echt broer. Kijk, die andere was te oud. Die was twaalf jaar oud. Nou ja. Maar dit was echt mijn broer. Die heb ik, uh, met die heb ik ook veel gesproken. Die heeft me veel gepest. Dat is ook heerlijk gepest te worden door oudere broer. Oh ja. Want dan heb je toch aandacht. Maar is het een ode aan hem dat je dit gaat doen? Uh, uh, nou, ode, dat durf ik niet te zeggen. Als dat lukt, dan is het een ode. En als dat niet lukt, dan moet hij me dat niet kwalijk nemen. Want stel... Is dezelfde dan, soort humor? Ja? Eh... Yeah? Uh, ja, ja, ja en nee, hij is veel... Kijk, hier heb, heeft die bijvoorbeeld een, speelt hij bijvoorbeeld een figuurtje. Dus hij doet een figuurtje na. Nou, dat zou ik nooit dat, typetje, zou, ik niet ja. zo, typetje, dat zou ik niet zo gauw doen. Maar onze stem, dat, zelfs als hij die stem was vervormd... En uh, zijn stem lijkt heel erg op mij. en Zijn gezicht ook. Ik heb vanmorgen wat beelden ja, van hem gezien. Ja. Hij lijkt echt ja, op je. Ja, en wij hebben soms zelf de mimiek. En dat maakt het ook uh, op vormen... Uh, uh, um, op een of andere manier uh, triest om naar Praag te gaan. Want als ik ben laatst, ben ik in de kroeg geweest... en dan komen mensen naar me toe en zeggen... nou, dat is toch wel jammer dat uw broer er niet is. En die mensen kennen me helemaal niet. Maar mm. ik, herkennen ze mij. Ja. En op een gegeven moment zijn ze bijna zeker van dat ik broer moet zijn. En, en dan dat, gaan ze tegen je praten. Ja, en dan, ik vind niet dat ze tegen mij praten, maar ik vind, ik vind ja... Uh, het is allemaal... Dat is, Praag is langzamerhand voor mijn kerkhof. Want al die... Ik ben op mijn negentiende weggegaan. Mm. En alle mensen die voor me dierbaar waren, die zijn er niet meer. Dus als ik door Praag loop, loop ik door kerkhof. Ja. Als jij je voorstelling maakt, beeld je dan in dat je broer in de zaal zit? Mm. Je bent niet daar met hem nee, bezig. Nee, absoluut niet. Kijk, nee. nee, dat gaat om iets anders. Ik ben met mijn broer bezig. Uh, uh, ik had dat heel sterk toen... Uh, toen heb ik eigenlijk besloten dat ik toneel open zou gaan. Ik moest interviewen... Uh, Seth Geikeman. en uh, Of moest, uh, dat wilde ik. En ik ging hem zien in een heel klein theatertje. Uh, in Den Haag. Uh, een heel klein zaaltje. Ik heb hem toen als vluchteling heb ik hem ooit in Carré gezien. En nou plotseling een heel klein zaal. en oudere man. En, uh, uh, dus ik ging naar die voorstelling. De voorstelling was heel aardig. Uh, en daarna ging ik hem handgeven in de kleedkamer. Maar ik wilde dat heel kort doen, omdat ik wilde niet met hem praten. Hmm. Dat wilde ik pas uh, voor de microfoon doen. En ik doe de der open naar die kleedkamer. En hij treedt op in een pak. Dat heeft mijn broer ook altijd gedaan. En hij is met de rug naar me toe gewend. En, hij... en plotseling, ik zag mijn broer daar zitten. En toen, was ik zo... toen zag ik die eenzaamheid van, van een komiek... Hmm. in de kleedkamer. En dat heb ik bij mijn broer ook altijd eigenlijk gezien... alleen nooit gemerkt. Maar is dat bij jou dan nu ook zo? Uh, nee, dat, dat, en eigenlijk doe ik dat vanwege die kleedkamergevoel. Want alle sporters <lacht> kennen kleedkamergevoel. Maar dat is eenzaamheid. En dat is eenzaam. En daar verlang je naar? En op op zo'n moment wel. omdat Kijk, ik kan, ik kan met, me, met, met, me, uh, met moeder van mijn kinderen niet over mijn broer praten. Met jou eigenlijk ook niet. Dan moet ik zoveel vertellen. Dat, nee, maar daar heb je geen tijd voor. Dat is ook waanzin. Dan moet ik zoveel vertellen. Dan moet ik beginnen toen we klein waren. En de, ja, dan zijn we echt overmorgen nog bezig. Ja. En... Als je zo in die kleedkamer zit en dan wacht je tot ze komen <laughs> om je te halen. Dat klinkt echt heel erg. Ja, ja dat is een soort, ja, soort gevangenis waar je oud mag. En dan als je ze aan het lachen krijgt, dan mag je vrij. Dan ben je vrij. En als je, niet, als je ze niet aan het lachen krijgt, of, dan, dan ben je eigenlijk hele avond zitten te balen. Van ja. daarna. En, dan... en allebei is al gebeurd? Uh, ja, dat gebeurt bij mij regelmatig. Bij, mijn voorstellingen zijn heel wisselvallig omdat ik heel veel improviseer. Er is één ding die ik haat en dat is routine. Mijn uh, broer bereidde veel meer voor. En mm. ik verleidde hem altijd tot improvisaties. Want dat was zijn sterkste punt. Hij heeft, hij heeft geweldige dingen ge bij elkaar geïmproviseerd. Maar hij was toch uh, uh, veel beter voorbereid. dan ik. Voor cartoonist had. is de naam van jouw Vo voorstelling. Ja. Kan je in drie zinnen zeggen waar het over gaat? Nou, dat, dat kan dat uh, uh, juist niet, uh, omdat in, je het allemaal improviseert. In, nou, ja, in drie zinnen kan dat zeker niet. Maar, maar uh, uh, ik kan uh, wel zeggen wat uh, bijzonder is aan cartoonist uh, en daardoor ook misschien ook cabaretier, aan cabaretier wat heel iets anders is. Want cartoonist gaat voor glimlach en cabaretier gaat voor grote lach. Uh, is dat uh, uh, we mogen eigenlijk geen mening hebben, omdat Kijk, als je geen mening hebt, dan kan je de zaak van verschillende punten bekijken. Ja? En uh, als je uh, mening hebt. Ja, kijk, ik geef voorbeeld. Uh, uh, die uh, CIA-man, uh, Petraeus. Ja. ja, die wordt dan na 37 jaar ontrouw aan zijn vrouw. Ja, in Amerika? Je, en daar heb je over. Uh, en dan treedt hij af. En daar heb je over oordeel. Want misschien ben je ook getrouwd. Denk je, zou ik. Dat kan, kan niet. Of kan we. Dat is niet interessant. Jij moet, als cartoonist moet je denken. Oh, God. Als nou iedereen. Op één dag. Op hetzelfde moment. Iedereen die ontrouw is aan zijn vrouw. Of aan zijn uh, man. Als op één dag. Zij allemaal neerleggen in functie, wat gaat dan gebeuren? Mm. Dan ontstaat enorme machtsvacuum, ja. dan wordt niet meer brood bezorgd... voetbalclubs hebben geen trainers, nou, dat wordt een totale paniek. Ja. En dat is het begin van een kartoon. En daarmee kan je verder. Zullen we luisteren een klein stukje uit jouw voorstelling? We horen een fragment over een ontmoeting van jou met een tennister... toen je net in Nederland woonde. Ja, toen ik in Nederland kwam, in dat was een heel andere tijd. Uh, wij hoefden helemaal niet te integreren, wij waren gewoon welkom, ik voelde me zo welkom. Ik, uh, ik weet nog toen, ik, uh, al na een week in een, uh, kwam ik naar de tennisclub en toen ze merkte dat ik aan tennissen nou, mocht ik met iedereen tennissen en ik uh, tenniste met een meisje, uh, zij was uh, ja, heel mooi. Zij was niet alleen nummer 1 als tennisspeelster... maar ook uh, voor mij was ze in alle opzichten uh, nummer 1. En zij was ook bijzonder omdat zij geen uh, BH had aan. Dat, uh... Nou ja, dat moet je niet onderschatten. Want ik kwam net uit Oostblok. Hè, en ik had nog nauwelijks ervaring. Want... Dat had ook precies met die BH's te maken. Want in Oostblok had je die sluitingen, weet je, die waren zo. Dat krijg je gewoon niet open. Dat, dat krijg je echt niet open. Dan moest je, echt, je, je moest gewoon gereedschap bij je hebben... Om dat open te maken. En nou ja, over de ondergoed. En speciaal in de winter, daar praat ik al niet eens over. Dat leek echt op ijzeren gordijn. Dat was gewoon... waren onneembare vestingen. En niet omdat ze het niet wilden. Maar dat, dat, wil, dat wilde niet gewoon. Nee. Ja. Nou ja, dat was een nou, stukje uit je voorstelling. Ja, dat was gisteren. Heb ik dat gezegd. Nou, als ik het zo hoor, ga ik dat vanavond niet herhalen. <lacht> Goed. Vanaf aanstaande zaterdag in Diligentia. Uh, Martin Simek. Dank je wel. Wij gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Onno. Kosters, onno, goeiemiddag. Goeiemiddag. Graag jouw gedicht. Uh, daar komt hij uh, over de uh, verzekering de ziektekosten succes verzekerd. Ik eet en drink en rook te veel, want weet niet beter. Ik ben mijn ik ben een onverdroten eter, leef mijn lijf uit, doe mij naar verluid... ...genereuze buik tot berstens zwellen. Onverzadigd vet verzadigt mijn aderen. Koolhydraten, spiralen, klaterend mijn hart in. Snelle suikers juichen bij het toeslaan in mijn tanden. Koek van eigenhandig keekdeeg kleeft als ranzige lava aan mijn maagwand. En waarom niet? Ik weet mij verzekerd... Ten slotte wordt de eredivisie mede mogelijk gemaakt door, zoals dat klinkt, Burger King. Het Olympisch spektakel door Coca-Cola en Philip Morris door Elko Brinkman. Sport verbroedert, sport verzoekt en zo is het goed. Zo wordt mij gegarandeerd dat als ik maar meer rook en drink en eet, ik mij een gelukkiger mens weet. Dankjewel Onno Kosters. Het waren wat onsmakelijke beelden die ja, ja. zich uh, hier ontrolden. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Ja, dit is de dag zit erop. We danken alle gasten van vandaag. Marga Bult en Jan Rietman, Martin van Pernis, Martin Siemek... Justine Pardoen, Jan Eikelboom en Guilaine van Tiel. Uh, zometeen uh, Geo Goms, Ville VPRO. Goedemiddag. Hallo Thijs. Uh, ja, morgen uh, deporteert de Kamer over voedselfraude en veiligheid. Dat natuurlijk vanwege dat gedoe over paardenvlees, melk enzovoort. Staatssecretaris Dijksma, die wijt alle ellende aan de veel te lange ketens... tussen producent en consument. Maar wij vragen ons af... Of het daar wel wat aan te doen is. En is het eigenlijk wel het probleem? En dat leggen we voor aan Rudy Rabbingen. Die weet alles van landbouw en voedselveiligheid. En dan is er nog een debat. Dat is vandaag in de Tweede Kamer. Over de miljardensteun van Europa aan Egypte. En de angst in de Tweede Kamer. vrij breed is. komt die steun niet in handen van de islamisten. Nou, Ar euh, arabist Robert Woltering. die is net terug uit Egypte. Hmm. en die gaat een en ander duiden. Tot straks. Eerst Mark Visser met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. In het Europees parlement hoeft Nederland geen zetels in te leveren. De zetelverdeling wordt volgend jaar aangepast vanwege de toetreding van Kroatië tot de EU. Maar doordat het aantal parlementariërs niet verder mag stijgen... moeten sommige lidstaten stoeltjes inleveren om ruimte te maken voor de Kroaten. Maar Nederland houdt dus zijn 26 zetels. De PvdA houdt vast aan het plan uit het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te stellen... Vorige week zeiden enkele oppositiepartijen dat ze bij de onderhandelingen over de bezuinigingen inbrengen dat de strafbaarheid van illegaliteit van tafel gaat. PvdA-kamerlid Recourt noemt de strafbaarstelling het spiegelbeeld van het kinderpardon. Daar was de VVD niet voor, maar dat voert die partij ook ruimhartig uit, zegt het PvdA-kamerlid. En Transport en Logistiek Nederland vindt dat de Franse regering het weekendverbod voor vrachtwagens moet opheffen. Veel vrachtwagenchauffeurs hebben door de hevige sneeuwval in Frankrijk vertraging opgelopen. TLN wil dat het verbod voor dit weekend wordt opgeheven, omdat voor transportbedrijven anders een grote financiële strop dreigt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. Er staat file bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Voor Spaanse polder, 3 kilometer. Er staat daar een kapotte tankwagen stil en die blokkeert de linker rijstrook. Verkeer richting Gouda kan beter omrijden via de Benelux-tunnel over de A4 en de A15. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij hebben na vier uur een directe lijn met Straatsburg om vooruit te kijken naar de eurotop die morgen begint. Hoeveel rek zit er in de strenge Brusselse begrotingsregels? En komt er wellicht een keihard verbod, verbod op bankbonussen? Dat zijn zo zaken die wij gaan bespreken met ons Euroforum. Paard of rund, bio-ei of legbatterij, zeker weten kun je het niet meer... want er wordt flink gefraudeerd in de lange voedselketen. Hoe veilig is ons dagelijks eten? En hoe pak je die fraude bij de wortel aan? Rudi Rabbingen, voedselzekerheidsdeskundige, is bij ons de gast. En uw reacties zijn welkom via onze site villa Dit is tot half vijf Villa VPRO. Op dit moment is er in de Tweede Kamer een debat over de Europese steun aan Egypte. Het gaat om 5 miljard euro. VVD, ChristenUnie, SGP en PVV vinden het bedrag absurd hoog... en ze zijn bang dat het geld helemaal niet gebruikt gaat worden... voor de opbouw van de economie en de rechtsstaat... maar bij de islamisten terechtkomt. Aan de telefoon Arabist Robert Woltering. Hij is directeur van het Center for Middle Eastern Studies... van de Universiteit van Amsterdam. En hij is net terug uit Egypte. Meneer Woltering, goedemiddag. goedemiddag. Uh, die angst in die, van die partijen tijdens het debat, ik heb een stuk gehoord... die is bijna voelbaar. Uh, u bent net terug uit Egypte. Wat ik al zei, is daar enige grond voor? Nou ja, Het ligt natuurlijk aan hoe die steun uh, wordt uitgevoerd. Maar ik begrijp dat die vooral uh, gaat naar... Uh, het versterken van democratische processen. En nou goed, daar kun je gewoon bovenop zitten. er nou, gaat 4 miljard naar het bedrijfsleven voor economisch herstel. Ja. En dan gaat, uh, uh, gaat er 550 miljoen voor herstructurering en opbouwen van de democratische rechtsstaat ja die 4 miljard voor het bedrijfsleven uh, heel goed natuurlijk zijn de moslimbroeders ook in het bedrijfsleven en, en, en flink ook maar ja goed dat is toch ook noodzakelijk voor heel Egypte dat de economie uh, en ook op zijn minst draaiende blijft want die enorme die enorme problemen die er nu zijn ja die zijn al wel ontzettend voelbaar en elke uh, laten we zeggen democratisering uh, die je zou willen, die is afhankelijk van het, uh, het blijven draaien... van de Egyptische economie. Ja, dan ja. moet dat geld wel op zijn op plek komen natuurlijk. Dat is ook de, een deel van de angst van de Kamer. Ja, maar kijk, de, de morstenbroeders in het bedrijfsleven... Uh, en andere mensen in het bedrijfsleven... die zien dit geld er natuurlijk ook aankomen. Dus die zullen hun uh, deel daarvan echt wel, uh, wel nemen. Maar dat geldt zowel uh, voor de morstenbroeders... als voor andere mensen in het bedrijfsleven. Dus ik denk eigenlijk dat dat... Uh, niet zo heel erg problematisch hoeft te zijn. Is het feit dat de parlementsverkiezingen um, verschoven zijn... niet dus in april gehouden gaan worden... is dat misschien ook een reden voor partijen om te denken... dit is niet het goede moment? Het loopt daar politiek gewoon helemaal niet zoals het zou moeten? Nee, maar dat het, uh, dat het nu uh, niet goed gaat... wil niet zeggen dat je dan maar je handen ervan af uh, zou moeten trekken. Ik denk dat het een kwestie is van de lange adem... Dat is het sowieso. Een de democratie uh, wordt niet in één of twee jaar opgebouwd. Maar het is iets uh, over een langere periode. En die uitstel van de parlementse verkiezingen, dat is niet een keuze of een wens geweest van de moslimbroeders. Maar het is uh, ten gevolge van bepaalde uh, juridische problemen die de moslimbroeders zelf het liefst niet hadden gehad. Uh, dus dat is eigenlijk uh, niet een goede reden om te zeggen... Uh, dat alles even stil moet worden gezet. Nee, dus het is een beetje... Uh, minister Timmermans zei gisteren in een brief aan de Kamer... dat het uh, gaat om het afronden van een constitutioneel proces. Dat, het, hè, dat, het, dat je dit niet als een hele politieke crisis moet zien. U, u deelt die visie en vindt dat dat niet mee moet spelen... in het wel of niet doneren nu. Nou ja, er zijn... dat stukje waar het gaat over de, de, de afronding van een constitutioneel proces... waarbij een bepaalde grondwet nieuw is gemaakt... Dat is nu juist een heel problematisch iets. Uh, daarover wordt wel een beetje licht gedaan in die brief die naar de Kamer is gestuurd, uh, vind ik zelf. Omdat ja, goed, die, die nieuwe grondwet die is volledig uh, gecreëerd vanuit een, een, een kring van islamisten. Uh, dus dat is volstrekt niet inclusief gewerkt. En dat is echt, uh, dat is echt heel kwalijk geweest. Um, dus dat, is, dat is, blijft wel een probleem. Maar goed, ja, dat, dat is uh, een deel van die democratisering die, uh, die niet goed gaat nu op dit moment. Maar... Ja, iets anders waar de Kamer uh, op wees. En ik ben benieuwd of u dat aangetroffen heeft uh, toen u daar in Egypte was. Dat is gewoon ja, een, een permanente uh, uh, een soort van staat van beleg. Onderdrukken van minderheden, vrouwen, uh, veel geweld van de staat. Beheerst dat de sfeer daar? Um... Dat is deels waar. Uh, een permanente staat van beleg, in die zin in, de, in, in steden als Port Said en Ismailia, uh, dat zijn steden waar uh, in februari een soort, soort, ja, een soort proces van burgerlijke uh, ongehoorzaamheid is ontstaan. En die heeft zich verspreid ook naar andere steden, maar vooral Port Said is daarin uh, heel erg consistent. Het is al wekenlang dat men zich daar niet laat zeggen door uh, de macht van de centrale staat. Ja, maar dat is dus iets anders dan dat daar uh, alleen maar sprake is van uh, geweld van de staat tegen minderheden of vrouwen. Daar, daar is eigenlijk uh, geen bewijs voor. Het is, het is... Wel onrust, maar het is niet specifiek gericht uh, op minderheden. Die situatie van minderheden is eigenlijk nu niet veel slechter dan vroeger. In elk geval is daar juridisch niets veranderd aan de status van uh, minderheden. Ja, misschien was het goed geweest als we de commissie Buitenlandse Zaken even ingelicht had voordat dit debat begon met de minister. Ja, oké. Maar goed. Best, ja. <laughs> okay. um, Robert Woltering, directeur van de Center for Muslim Eastern Studies van de Universiteit Amsterdam. Zeer bedankt. Graag gedaan.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 Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week op onderzoek. En gisteren kon u horen hoe in Servië nog heel veel werk verricht moet worden. om vooroordelen tegen verstandelijk gehandicapten weg te nemen. Ja, Sam, my name is Nemanja Joric. En dit is uh, Nemanja. Hij heeft een stoornis in het autistisch spectrum. Hij merkt dagelijks dat hij niet geaccepteerd wordt in de samenleving. Hij wordt veel gepest, uh, veel getreiterd, vertelt hij. En de stress daarvan heeft ervoor gezorgd dat hij kale plekken op zijn hoofd heeft. En vandaag is Metropolis in België. Daar stond een politicus, ondanks zijn verstandelijke handicap... gewoon op de lijst voor de gemeenteraad van Gent. Gent heeft waarschijnlijk een wereldpremière In de afgelopen najaar heeft een lichtelijk verstandelijk gehandicapte man... zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Ja, wat vindt u van die zaak? Goed. Waarom? Ja... Ik vind voor elke laag van de maatschappij moet er iemand zijn, dus hij kan naar de mensen toe, dingen verwoorden ook zo, omdat hij het zelf weet wat het is, daarom, uh... oké. Okay. In het kader van het feit dat hij dan te bevorderlijk zal zijn voor andere mentaal gehandicapten in Gent waarschijnlijk, kan ik wel begrijpen dat dat een positieve invloed zal hebben. Er zal meer rekening gehouden worden met dat soort mensen dan. Ik ga DJ Peleman nu ontmoeten in de stationsrestauratie van Gent. Ik ben DJ Peleman vanuit Gent. Uh, uh, Gent, ik ben geboren en getogen. En, en u bent lichtelijk uh, uh, verstandelijk gehandicapt. Omschrijf uh, ik dat goed? Ik kan moeilijk schrijven en moeilijk... Uh... Sprakeloos, maar ik wil niet meer doen om sprakeloos te kunnen doen. Ja, nu bent u een soort van bekende Vlaming geworden ook. Wij zijn heel belangrijk om mensen bewust te maken. Met actiepunten waar toegankelijkheid, vrij, vrijwilligerspak en woonzocht. Maar u zou kunnen functioneren binnen die gemeenteraad, want het is natuurlijk ook zo dat u heel veel saaie stukken krijgt over misschien het uh, concept voor een, voor een parkeergarage, het prostitutiebeleid, ik weet helemaal niet wat van Gent. Had u daar ook over mee kunnen praten? Je? U krijgt wel heel veel saaie stukken dan die, die u door moet worstelen. Meneer, ik kan geen tussen zaken kunnen meer praten over cultuur, over sport, over uh, welzijn. Ze hebben mij op mijn lijst gezet, kan jaren, ik met mijn partij, daar gaat het over. Ja, en u bent overtuigend christendemocraat. Ja, dat is juist. Ja, al ja. Ja. Ja, lang. U bent de begeleider, hè? Nee, ik ben, uh, ik ben vrijwillig coach. Als we het over het gesprek heet beleidsparticipatie. Maar meestal gebruiken wij de term deelnemen. Maar gemeenteraad gaat het niet om deelnemen, het gaat toch om een vuist kunnen maken? Ik denk dat het gaat over beide. Ik denk dat het gaat over deelnemen als recht op inspraak, recht op politieke participatie, zaken die gewaarborgd worden door VN-verklaringen, door de mensenrechten. Het is moeilijk om, om iemand die niet kan lezen en schrijven een, een topfunctie te geven. Het is niet omdat je een handicap zet of dat niet verstandig bent, Ook, uh... Ik denk dat die man daar niks kan gaan doen. Waarom niet? Omdat hij niet slim genoeg is. Is hij niet slim? Nee, want ik ken hem. Maar je zegt, het is belangrijk voor de emancipatie. Van no. verstandelijk gehandicapten. Maar ik denk dat er andere systemen moeten zijn om te emanciperen van gehandicapten en niet op dat systeem. Ja, ik denk dat ze in bepaalde zaken misschien minder inslag of minder. Uh in zaken hebben dan bij andere zaken. Maar bijvoorbeeld uh, Gent, denk ik dat het heel, heel moeilijk is voor ons toen patiënten om zich te bewegen. Ah, hij was ik verstandelijk gehandicapt. Denk... Ja, hij was verstandelijk gehandicapt. akkoord. Maar ook die mensen moeten denk ik een plaats kunnen krijgen. Natuurlijk kun parlementsle... enfin, je kan het geen veertig gemeenteraadsleden hebben die, die zo'n handicap hebben. Maar één, één persoon, ik denk dat dat zeker wel moet kunnen. Ja. Ik ben Christophe Stijvers, ik ben docent aan het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit van Gent. Wel, het is natuurlijk denk ik, voor de partij waarvoor dat hij gekandideerd heeft, de Christen Democraten, een belangrijk signaal. Zij zijn natuurlijk bezig met gezondheidszorg, de positie ook van, van gehandicapten in de samenleving. Dus voor hen is het natuurlijk een signaal om zo'n persoon op de lijst te, te kunnen zetten. Je kan je afvragen of het zo evident is, mocht die persoon verkozen zijn, of hij zijn functie zou kunnen uitoefenen. Het is natuurlijk wel zo dat mocht hij verkozen zijn, dat hij wel een beroep zou kunnen doen op, op hulp. In de Gentse gemeenteraad zit er bijvoorbeeld nu iemand die, die uh, doof is. Uh, en die dame wordt bijgestaan door een tolk gebarentaal. Dus uh, die oefent haar functie ook uit. Ja, hoe kansrijk was die kandidatuur eigenlijk van die J.P. Leman? Die was eigenlijk niet zo ongelooflijk groot. Hij stond op plaats 20 van de 50 plaatsen die er, die er waren op de lijst. De Christen Democraten die hadden bij deze verkiezingen vier verkozenen. Um, dus uh, ja, men was er eigenlijk uh, zeker van op voorhand dat hij niet zou verkozen raken. Of toch vrij zeker. Als ik internationaal de tendensen... We, kijken, we hebben ook vanuit het project hebben we, hebben we contacten in, in Turkije, in Italië, in Nederland, in Engeland, in Roemenië. En, uh, en ook daar komen steeds meer mensen op voor hun eigen rechten. En vaak begint het klein, maar ja, ze zijn niet te stoppen. Het is bijna niet gelukt, hè? Ja, het is wel een mooie prestatie geweest. Ik heb 302 witte stammen gehaald. keer. U gaat het volgende keer weer over vier jaar? Ik hoop dat ik erbij ben. Ik ga zeker willen meedoen. Ja. Ik zeg altijd, kom uit kot, wij zijn uit de kot. Dat was een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. En morgen is Metropolis in Spanje... waar onze correspondent op bezoek was bij een bijzonder theatergezelschap. In de theaterzaal van een cultureel centrum... ben ik hier bij de repetitie van een theatergroep. En dit is een bijzondere theatergroep, want alle acteurs zijn uh, verstandelijk gehandicapten. Dus nou, Fernando die heeft al een optreden georganiseerd in zijn geboortedorp in Aragon. Nou, dat wordt wel een succes dan. Dat morgen in Metropolis Radio. Met salmonella besmette zalm, paardenvlees als er rundvlees op het etiket staat. Bio-eieren die helemaal niet bio blijken te zijn. Het gif aflatoxine in de melk. De kwaliteit en veiligheid van ons voedsel wordt, worden bedreigd... door regelrechte fraude, harde aanpak van voedselfraudeurs... en kortere voedselketens van producent naar consument. Dat wil staatssecretaris Sharon Dijksma. En morgen debatteert de Tweede Kamer over onze voedselveiligheid. Rudy Rammingen, hij is uh, Rabbingen. Hij is emeritus hoogleraar duurzame landbouwontwikkelingen... en voedselzekerheid van de Universiteit Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is onze veiligheid van voedsel in gevaar? Absoluut niet. Mooi. Zo. He, he. nou, dat is een opluchting. Maar ja. toch zat er uh, uh, paardenvlees in rundvlees? <laughs> of laat ik het zo zeggen: het rundvlees in de lasagne was paardenvlees. Misschien geen gevaar voor de volksgezondheid, maar het kan niet de bedoeling zijn dat het niet controleerbaar is? Het, is, uh, het wordt heel goed gecontroleerd. Uh, beter dan uh, ooit uh, van tevoren. Maar het is altijd mogelijk, gegeven het feit dat uh, de marges uiterst gering zijn. Zeker op het moment dat het. Uh, Kant en klaar maaltijden betreft of maaltijden betreft die uh, zo in het magnetron kunnen worden gestopt, dan wordt van heinde uh, en ver wordt materiaal bij elkaar gehaald uh, tegen lage prijzen en dan kan het uh, voorkomen dat er dus uh, inderdaad uh, uh, dingen inkomen die niet in overeenstemming zijn met datgene wat op het etiket staat. Dat nee. betekent niet dat de voedselveiligheid of de voedsel uh, de, de, dat er elementen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Precies. Laten we die twee dingen ook even uit elkaar trekken. Uh, laten we het even over de veiligheid hebben. Uh, paardenvlees, uh, dat is wel degelijk ontdekt in die lasagne. Dat is, nou, dat, dat is allemaal terug te redeneren waar dat vandaan gekomen is. Maar nu even over de veiligheid. Hoe kan je nou controleren uh, zonder elk pakje wat op de markt komt... Te, te, te checken of dat veilig is, of er geen veiligheid in zit? Ja, dat is niet noodzakelijk uh, om alles te controleren... Nee. op het moment dat je ervoor zorgt dat die ketens goed georganiseerd zijn. En op het moment dat je een zogenaamd systeem van tracing en tracking hebt... waarbij je dus precies kan nagaan wat erin zit en dat steekproefgewijs nagaat... en dan kun je ook vaststellen dat soms dingen mislopen... omdat, zoals ik net zei, die ketens uh, langer worden... de marges uh, in zekere zin uh, heel erg bepalend zijn... Uh, voor uh, de mate waarin men ook van uh, onderdelen gebruik maakt... die uh, net iets goedkoper zijn, omdat ze van heen en ver bij elkaar worden gehaald. Ja, Kijk, die lasagne-maaltijden worden in uh, Roemenië in elkaar gestoken... met materiaal wat van heel veel verschillende plekken komt. En dan dat, gaan die lasagne-maaltijden ook weer naar heel veel plekken in de wereld. Alles zal er dus voor pleiten, hè, wat u nu zegt... om inderdaad de lengte, de soms absurde lengte... omvang van die voedselketen te verkorten. Staatssecretaris Dijksma heeft ook gezegd dat dat is wat ze wil. Um, is dat te doen? Nou ja, dat is uh, een mooie uh, streven. Maar uh, jammer genoeg uh, zijn de maatschappelijke ontwikkelingen... juist de andere kant op, omdat... Uh, uh, als je dat zou gaan bekorten, dan verwerkt dat, dat natuurlijk ook... dat er soms wat meer betaald moet worden, gemaakt, moet worden voor de ingrediënten die erin gaan. En dat is, heeft dan tot gevolg dat de prijzen, en die marges zijn zoals ik net al zei, uiterst gering... dat die prijzen iets hoger worden. Nou is het denk ik wel goed om ons te realiseren dat uh, in die vijftiger jaren uh, de gemiddelde Nederlander... ongeveer de 50% tot 70% van zijn inkomen aan voedsel uitgaf. En dat het nu minder dan uh, 12% is. In heel veel gevallen maar 8% van het uh, budget wat men besteedt aan voedsel. Mm -hmm. ja. Even over die ketens. Hè. Uh, daar uh, wordt enorm op gehamerd, nu we door, door de staatssecretaris. Is dat, geldt dat voor al ons voedsel? Dat die ketens nee, zo lang dat... zijn? Nee, dat geldt absoluut niet. Het geldt vooral voor die, uh, voor die onderdelen van uh, uh, ons voedsel... Waar, je, waar sprake is van uh, kant-en-klaar maaltijden... of van uh, uh, maaltijden die uit verschillende componenten zijn samengesteld. Als je naar het basisvoedsel kijkt... Basisvoedsel, dan moet je denken aan uh, datgene wat... Uh, uh, uit, uh, uit granen afkomstig is. De drie granen rijst, tarwe en mais... is nog steeds uh, tuss tussen de 70 en 80 procent van onze voedselvoorziening. Daar geldt dat absoluut niet. Want daar is sprake van uh, een situatie... waarbij lokaal en regionaal geproduceerd en geconsumeerd wordt. Ja. Van de, uh, en voor heel veel groenten en dat soort dingen ook niet. Want aardappelen die worden ergens uh, uit de grond gehaald... en op de markt gebracht, klaar. En dat geldt voor brood natuurlijk ook. Ja, en als het bewerkt is of verwerkt, dan kan er natuurlijk veel meer uh, uh, aan gebeuren. En dan gebeurt er ook meer aan. Maar omdat uh, een merendeel van de consumenten nu uh, uit is op gemak, waarbij ja. je dus in feite dus, uh, een uh, maaltijden haalt die zo in de magnetron kunt stoppen, ja, dan uh, ben je afhankelijk van datgene wat uh, de producent bij elkaar scharult. Maar Nou nog even dat deel van ons eten, wat niet bestaat uit, uit granen, of uit die rijst. Dat, maar vlees. Dan zegt u. Uh, Vlees komt, uh, heeft vaak een lange keten, maar er is ook veel vlees, zoals varkensvlees of kip, wat best van dichtbij komt. Wat dus heel makkelijk te traceren is, alleen dat heeft dan weer het andere nadeel, dat het vaak op een buitengewoon dier- en milieuonvriendelijke manier gemaakt wordt. Nou, Het mooie is dat we tegenwoordig, uh, en dat is met name bij kalfsvlees het geval... maar het gaat ook bij andere uh, vleessoorten is dat het geval... dat uh, we een zogenaamd tracing- en trekkingssysteem hebben. En dat houdt in dat uh, op het moment dat u een stukje vlees koopt... u zegt u bent in Milaan met vakantie en u gaat kalfsvlees consumeren. U voelt zich onwel. Uh, dan kunt u, uh, als u nog het papiertje heeft wat, uh, waar het in verpakt was... aan de barcode kunt u zien... Uh, dat kan worden afgelezen waar het uh, kalf uh, geslacht is. Dat is mogelijkerwijs uh, bij Van Drie in Apeldoorn gebeurd. Uh, door welke uh, uh, kalvermesterij, bijvoorbeeld in Voorthuizen, uh, die kalveren zijn gehouden. Ook op welke wijze ze zijn gehouden. Is dat op stro, met welk voedsel. En waar dat voedsel dan van afkomstig is. Mogelijkerwijs deel van de granen afkomstig uit Argentinië. En daar kan je dan ook weer vaststellen wat er voor uh, pesticiden zijn gebruikt. Dus dat is eigenlijk allemaal aan de barcode is dat na te gaan. Ook als leek? Als consument? Nee, nee, nee, nou ja, de, u kunt de barcode zelf niet aflezen... maar nee. er zijn wel afleesapparatuur waar je dat mee kunt zien. Ja. Maar dan zegt u dus eigenlijk... het is helemaal niet zo erg als dat vlees van ver komt... want we kunnen dat tracen en tracken... Ja. en liever maar vlees wat van ver komt... maar wat op een nette manier in elk geval geproduceerd is... dan het vlees hier uh, um, om de hoek uit een megastal. Ja, kijk, ook in onze megastallen wordt natuurlijk er alles aan gedaan om diervriendelijkheid en uh, milieubewustzijn te versterken. En ik denk dat het heel goed is dat uh, daar ook veel meer aandacht voor komt en dat men daar ook op inzet. En niet alleen maar naar de kostenminimalisatie kijkt, maar vooral ook naar uh, de kwaliteit van ja. uh, de wijze van voortbrengen. Zou het dan heel erg helpen als de marges wat groter waren, met name voor de producenten, dat die boeren eens een keer een behoorlijk iets verdienen, een behoorlijke cent verdienen? Ja, dat, is, dat zal zeker helpen. Dat zie je ook op het moment dat er een label aangehangen wordt zoals biologisch. Ja. Daar is de consument bereid meer te betalen. Terwijl het voor volksgezondheid en voor milieuoverwegingen nauwelijks een bijdrage levert. Maar het heeft wel tot gevolg dat de boer in ieder geval er iets beter van wordt. Jawel, maar dat is maar een heel klein stukje van de markt. De bulk gaat ja. natuurlijk, is de, de plofkip. Ik noem het maar even als beeld. Wat ja. in de, bij de supermarkten ligt. Ik heb wel eens een documentaire gezien hoe de onderhandelingen tussen supermarktketens en agrarische producenten gaat. Dat is van een onbeschoftheid. dat hou je niet voor mogelijk. Die worden afgeknepen echt. Dat ze echt een halve cent verdienen op, uh, op melk, ik noem maar wat. Moet daar niet wat aan gebeuren? Zit daar niet de uh, root of all evil? Nou, Het is helemaal waar dat uh, de macht in de ketens... Hè, dus uh, van de primaire producent, de boer, tot aan het eind wat... Product wat u op de, op de, de, de in de schappen bij de supermarkt vindt, dat daar de macht steeds meer komt te liggen aan het eind bij de retailers. En dus vooral bij de inkopers van de retailers. En die eh, macht die concentreert zich. Als u zich realiseert dat er in Europa eh, ongeveer een, ja, met zo'n 500 miljoen consumenten en een paar miljoen boeren, eh, dat daartussenin eh, in feite. Uh, ongeveer een, een dertigtal grote supermarkten zitten... met ongeveer een twintig tot dertig inkopers... Hè, die uh -huh. dus eigenlijk de hele zaak bepalen... wat er, de consumenten die 500 miljoen eten... en de voorwaarden die aan de primaire producenten worden gesteld. Ja, dan zie je dat daar dus een enorme machtsconcentratie is. En die machtsconcentratie kan alleen doorbroken worden op het moment dat er ook macht tegenover staat. En die, dat, die macht, waar moet die dan vandaan komen als die niet die, van de boeren kan komen? Dan moet die van de politiek komen, waarschijnlijk. Dan moet die van de, van de politiek en van de consumenten. En de consumenten die uh, in feite ook eisen kunnen stellen via hun consumentenorganisaties en de boeren die uh, zich verenigen in coöperaties die ook wat macht kunnen uitoefenen. Maar er zijn markt. consumentenorganisaties en er zijn boerencoöperaties en toch gebeurt het niet? Wat, wat, is, wat maakt nou dat het nog steeds niet gebeurt? Nou, dat heeft toch te maken met uh, in zekere zin ook wat uitvretersgedrag... en het gebrek aan... Uh, Van wie uitvretersgedrag? Over... Nou, je kunt natuurlijk altijd uh, door uh, dat uh, de, uh, een aantal zijn... die altijd nog benet iets beneden de prijs gaan. En daar kan je oh, ja. de retail oh, op in ja. Ja, ja. ja, ja onder, die onder saboteren. Die sabote ja, verraders. Verraders. <laughs> ja, ja, ja. Zo zou je dat kunnen noemen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is één ding. Oh, sorry, Tess. dat. Nee, nee, ga je gaan. Wij, uh, dat is één ding. Dijksma die wil nog iets anders. Staatssecretaris Dijksma die wil een keiharde aanpak van fraudeurs. Ziet u, ziet u daar iets in? Ja, dat moet altijd gebeuren. Gebeurt gelukkig al. Want ja, maar zegt het zo dan, de, de dijks? Natuurlijk moet je het doen, maar helpt het echt? Zoals bijvoorbeeld machtvormen tegenover de inkopers. Ja, dat is het enige wat ons er te doen staat. Want je kunt van de overheid niet verwachten... dat die dat allemaal eventjes gaat reguleren. Dat zou natuurlijk ontaarden in een situatie... waar een eindeloze bureaucratie ontstaat... die in feite ook weer heel erg fraudegevoelig wordt. Dus dat moet je niet hebben. Je moet ervoor zorgen dat de markt zijn werk goed kan doen... maar dan ook wel met een marktmeester die er behoorlijk op toeziet. En daar is de overheid een, een belangrijke factor. Ja, maar daar heb je toch je mensen voor nodig. En dan krijg je die bureaucratie, die maak je als vanzelf. Ja, die moet je dus voorkomen. En dat ja. kan door. Dus ja, vertrouwen is altijd het belangrijkste, ook in de voedselketen. Hm. En daar moet je heel erg op inzetten. Daar dus... moet je op inzetten. Maar dat wordt uh, zo vaak geschonden, hebben we nu al gemerkt. Dat je misschien maar moet denken, nou, dat moet je voorlopig maar even met de harde hand. Nou, je moet, uh, ik wil het niet bagatelliseren. Alle uh, overtredingen is natuurlijk mis. Maar het is toch zo dat voedsel nooit zo veilig is geweest als het nu is en dat uh, de, de mate waarin fraude optreedt echt heel erg beperkt is. Maar mm -hmm. het mooie is dat we dat nu ook echt signaleren. Ja. En dat heeft alles te maken met het uh, de, de tracing- en trekkingssysteem dat het ook tijdig wordt gesignaleerd. In het verleden wist u dat misschien niet eens. Nee, nee. nee. maar dat tracing- en trekkingssysteem dat is eigenlijk uh, de dam tussen uh, uh, uh, grootschalige voedselvergiftiging, ik noem maar wat, en, ja. uh, hè? Ja, en, dat klopt. En, en de gezondheid van de consument eigenlijk. Ja, daar moet je op uit zijn. En ja. dat wordt in toenemende mate van belang... omdat je dus ook gaat zien dat voedsel ook in toenemende mate... een rol gaat spelen in de preventieve gezondheidszorg. Want uh, we zijn nu straks in ja. staat om uh, het dieet zodanig samen te stellen... dat het uh, is toegesneden naar de specifieke eisen die mensen hebben... die op een gezonde wijze ouder willen worden. U gelooft ah, inderdaad in die doorbraak die werd gemeld... Dat, e dat een dieet zo meteen medicijn kan vervangen? Dat op zekere hoogte is dat het geval. Jazeker, we kunnen dus een, een via... Ja, we kunnen daar dus preventief heel veel voor komen. Dus heel veel... Dat betekent niet dat je het hele, alle ziekte kunt uitbannen... maar dat je toch het wat kunt uh, verminderen. Ja, u had het over democratie, even tot slot heel, heel kort. Uh, bureaucratie bedoel ik. Uh, <laughs> en, ja. deze, en dan moet je niet te veel mensen daartussen hebben zitten. D66 wil meer controleurs, daar bent u dan niet voor. Ik denk dat dat geen niet helpt op het moment dat je de, de ketens niet goed organiseert. En het organiseren van de ketens is niet alleen het belang van de overheid... maar het is ook het belang van de primaire producenten... en ook van uh, de uh, voedingsmiddelenproducenten. Die hebben er eigen belang bij en die moeten er zelf voor zorgen... dat er ook sancties komen goed. en uit tegengegaan wordt. Udy Rabbingen, dank, dank, u dank u wel. ook leraar Duurzame Landbouw en Voedselzekerheid... Universiteit Wageningen. De villa is na nieuws en weer en verkeer... Bij u terug met ons eigen euroforum ijs- en vanuit Straatsburg. Tot zometeen.